Dikter Haart met het NOS-journaal. SOA-klinieken gaan alleen nog mensen testen die in een risicogroep vallen. Alle andere mensen worden voortaan doorverwezen naar huisarts. Dat laat het RIVM weten. In de 26 klinieken kunnen patiënten anoniem en gratis getest worden op seksueel overdraagbare aandoeningen. Dat gebeurt steeds vaker, waardoor de kosten oplopen. Het RIVM hoopt de kosten te kunnen drukken door strenger te selecteren. Mensen die nog wel in aanmerking komen voor een SOA-test bij een kliniek zijn bijvoorbeeld homoseksuelen en mensen die uit een land komen waar.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 Carla Smits kwam in 2009 bij KPN. Op eigen verzoek ontvangt Smits geen vertrekvergoeding, meldt KPN. En ook zal zij over 2012 geen variabele beloning krijgen... ...hoewel haar contract tot 1 april doorloopt. In de Verenigde Staten kiezen inwoners van de staat Iowa vandaag de Republikein... ...die het volgens hen in november moet opnemen tegen president Obama. Favoriet is zakenman Mitt Romney, die ook aan het kop gaat in landelijke peiningen onder Republikeinen...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 Het weer bewolkt en regenachtig. Er staat een krachtige en aan zee stormachtige zuidwestenwind. Vooral vanmiddag in het binnenland kans op zware windstoten van 95 km per uur. In het noordwesten zelfs 100 km per uur. Temperatuur ligt rond 10 graden. Dit was het NOS Journaal. De is van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 3 km. Op de A4 Den Haag Amsterdam in beide richtingen bij Zoeterwoude 3 km. A9 ook maar Amstelveen voor knooppunt Raasdorp 4 kilometer. A16 Breda Rotterdam bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. Daar staan de vrachtwagens stil op de rechter rijstrook. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Leusden ook daar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Come se questo cielo in fiamme ben, in En toen Is vriend the two Trevor. Um. Let's hope.